Bij Radio Kootwijk in de gemeente Apeldoorn woedt een grote bos en heidebrand. Korpsen uit de hele regio helpen met het blussen. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend op de hei en sloeg over naar de bomen. Hoe groot de brand is kan de brandweer nog niet inschatten. Wel is duidelijk dat het een gebied is met een flinke omvang. De rookwolken zijn van grote afstand te zien. Onder de bevolking is er relatief veel draagvlak voor ingrepen in lonen, uitkeringen en het ontslagrecht. Ook bij de PVV is daar een ruime meerderheid voor. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond over de op handen zijnde extra bezuinigingen. Bij alle kiezers is er weinig draagvlak voor een verhoging van de BTW en een verhoging van de eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering. En nog geen 20% van de CDA'ers verzet zich tegen bezuinigingen op ontwikkelingshulp. prominente christen-democraten hebben zich de afgelopen dagen kritisch uitgelaten over het beperken van de hulp aan ontwikkelingslanden.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 De nieuwe Duitse president Joachim Gauck verlaat zijn huurwoning in het centrum van Berlijn. Zijn buren hadden geklaagd vanwege de overlast die zijn nieuwe baan veroorzaakt. Door alle veiligheidsmaatregelen kunnen de buurbewoners niet meer voor de deur parkeren. En ook was er veel overlast door de belangstelling van de pers voor de president. Gauck verhuist nu naar de dienstvilla van het staatshoofd in de chique wijk Dahlen. Het weer vanmiddag is op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt aanvroede zon. In het noorden kan soms een beetje regen vallen. De middagtemperatuur ligt rond 10 graden. Morgen verandert er niet veel. Dit was het weer. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Zijn wel aangekondigd aangekondigde snelheidscontroles op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. En op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Come se questo cielo in fiamme ricadesse in me Come se fossi un attore per amore hai mai fatto niente solo Sfidato il vento toma, e urlato, mij diviso il cuore stesso. Pagato e riscommesso dietro a questa. La Isalise om me, Come een kunstenaar, een schilder, als een I was five, you were three, we were dancing in the street, and you look just like an angel.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 Você me mata. Ai, se eu te pego, ai... Eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei Nossa, assim você me mata, ai se eu te als ai, ai, se eu te me delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te me